8 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rensen en Marcel Oosten. In het NOS Radio 1-journaal vertelt CDA-fractievoorzitter Simon Buma straks hoe die meer te weten gaat komen van het kabinet over die 6 miljard euro aan nieuwe bezuinigingen. Nou, minister Hennis van Defensie moet ook op de krijgsmacht korten. Maar valt er nog wat te halen, überhaupt? Eerst nu het NOS-journaal. Dus een falend automatiseringsproject leidt bij justitie tot een strop van bijna 80 miljoen euro, blijkt uit documenten die het Financiële Dagblad in bezit heeft. Een computersysteem dat de papieren strafdossiers moest vervangen werkt niet. Grote delen van het programma worden niet gebruikt. Alleen het OM gebruikt het systeem voor veel voorkomende zaken als winkeldiefstal. Het project dat eind 2011 is stilgelegd kostte 103 miljoen euro en dat was vier keer zoveel als voorzien. Het Rijk en andere overheden kwamen al veel vaker in opspraak... door dure mislukte automatiseringsprojecten. In mei kwam een ICT-strop bij de politieacademie aan het licht. Het overleg tussen het kabinet en sociale partners... over het beperken van de pensioenopbouw heeft niets opgeleverd. Het plan ligt nog gewoon op tafel. Maandag bleek dat er in de Kamer harde kritiek is op de plannen... dat ook de coalitiepartijen VVD en PVDA veel vragen hebben. Vakbond CNV blijft zich verzetten tegen een beperking van de pensioenopbouw. Wij blijven vinden dat voor jonge mensen er minimaal 2% pensioenopbouw nodig is per jaar. Nou, daarvoor blijven wij ook pleiten in de richting van de Tweede Kamer. Dus nu is het aan de politiek om ervoor te zorgen... dat jonge mensen in Nederland een fatsoenlijk pensioen kunnen blijven opbouwen. Vanavond beslist de Tweede Kamer over de plannen om de pensioenopbouw te beperken. Waarschijnlijk steunen alleen de regeringsfracties, VVD en PVDA het plan. Het dreigt daardoor te sneuvelen in de Senaat, waar het kabinet geen meerderheid heeft. Grote Nederlandse ambassades moeten ongeveer met een kwart inkrimpen... zeggen diplomatieke bronnen tegen de Volkskrant. Vooral de traditioneel grote posten als Londen, Parijs en Berlijn moeten inkrimpen. De bezuinigingen treffen zowel Nederlandse diplomaten als lokaal personeel. Ook bij de ambassades waar veel beveiliging is... zoals in Kabul, in Sanaa, Bagdad en Islamabad vallen flinke klappen. De kosten voor het diplomatieke netwerk van Nederland... dalen in de plannen de komende jaren van 500 naar 400 miljoen euro. Bij een uitslaande brand in een woning in Warmenhuizen zijn twee mensen om het leven gekomen. Volgens de politie gaat het om een ouder-echtpaar. Omwonenden merkten de brand rond half één op. Toen de brandweer bij het huis aankwam, was de brand al in een ver stadium, zegt de politie. Nee, De brandweer heeft geprobeerd uh, binnen mogelijke slachtoffers uh, eruit te krijgen. Dat is helaas niet gelukt. en uh, um, Op een gegeven moment is geconstateerd dat twee slachtoffers binnen zijn overleden. De politie in Warmenhuizen onderzoekt de oorzaak van de brand. President Obama wil de CO2-uitstoot van elektriciteitscentrales drastisch verminderen. Dat zei hij bij de presentatie van zijn plannen om milieuvervuiling tegen te gaan. Nu mogen kolencentrales nog onbeperkt broeikasgassen uitstoten, maar daar komt een beperking op, zegt Obama. Today about 40% of America's carbon pollution comes from our power plants. But power plants can still dump unlimited amounts of carbon pollution into the air for free. That's not right, that's not safe and it needs to stop. Obama zei verder dat hij alleen toestemming geeft... voor de geplande megapijpleiding van Canada naar Texas... als die niet leidt tot meer CO2-uitstoot. Milieugroepen zijn fel tegen die pijpleiding. Deze zomer zullen zo'n 2,7 miljoen buitenlandse toeristen Nederland bezoeken. En dat zijn er 50.000 meer dan een jaar geleden... verwacht het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen. De groei komt vooral doordat meer mensen uit opkomende economieën... als Brazilië en China Nederland bezoeken. In de meeste gevallen gaan ze naar Amsterdam... In totaal besteden de buitenlandse bezoekers deze zomer ongeveer een miljard euro in Nederland. Dat is een kleine 20 miljoen meer dan vorig jaar. Het weer, de komende uren lossen nevel en mist op. En dan is het zonnig. Later op de dag wel kans op regen. 16 tot 18 graden wordt het. Komende dagen blijft het wisselvallig en fris. Vanaf zondag wordt het warmer, zonniger en droger. Wijnand Zwaan vroeg zich vanochtend af of mensen überhaupt gaan aan het werk zijn. Wat ja? merk je daar nu van, Wijnand? Uh, ja, dat is inderdaad de vraag, want uh, we hebben eigenlijk geen ochtendspits. Uh, in Noord-Holland staan nog wel wat files op de A7 en de A8... maar die komen toch niet boven de 2 kilometer uit. De A9 is nu wat meer vertraging naar Amstelveen. Voorknopend Badhoevedorp, 4 kilometer. En de A28, Zwolle Utrecht, daar staat bij knopend Hoevelake 2 kilometer. Dus ja, het is wel duidelijk, de zomervakantie die is er eraan te komen. Nou... Dat is eigenlijk ook wel een lekker gevoel. Dank je wel, Wijnand Zwaan. En zo dadelijk eh, gaan we het hebben over bijvoorbeeld een tweet van Siebrand Buma. Strooit weer met geld, Diederik Samson, om uw crisis, de crisis op te lossen. Dat kan alleen maar leiden tot lastenverhoging. Waar ziet Siebrand Buma dan kansen? Hoort u zo dadelijk bij ons in de uitzending. Ik ga naar Management Boek omdat ze er alles hebben: 18.000 producten op voorraad. En wat je voor 9 uur 's avonds bestelt, heb je morgen in huis.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 en een goed gecoördineerde vervlechting van de buitenkant... en de binnenkant van een organisatie. Hoe doe je dat? Ontdek hoe we dit waarmaken maken op capgeminiconsulting.nl Capgemini. People matter. Results count. Yo, oudoe. Nou, wanneer ik beveiliging voor de eerste hulp nodig heb... dan uh, neem ik geen enkel risico. Let ik maar op één ding. Het veiligheidskeurmerk.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 Lara Rensen en Marcel Ooster. Dit voor de jongere luisteraars is het apparaat waarop ik ben afgestudeerd. Lara misschien ook nog wel. En het heet een typmachine. Het is een mechanisch apparaat en via beweegbare armpjes... wordt er dan een letter op papier gedrukt, mits daar een typlint tussen zit. 150 van die typmachines van schrijver WF Hermans... leiden tot debat in de Tweede Kamer. ach, is weer eens wat anders dan praten over miljardenbezuinigingen... Ja, terwijl de onderhandelingen nog lopen, en de titemachine ook... debatteert de Tweede Kamer vandaag over de bezuinigingen. 6 miljard euro moet het kabinet het komend jaar extra bezuinigen. Dat was de boodschap van de Europese Commissie en van dit kabinet... Officieel is er nog niets duidelijk over hoe het kabinet dat denkt in te vullen. En dat lijkt me wel belangrijk. Siebrand Buma, fractievoorzitter van het CDA. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik zet even mijn typemachine aan. <lacht> Heeft u hem nog? Nee, ik heb hem niet oh, meer. Okay. Hij staat wel ergens op zolder over. Ah ja, ja. Onder, onder het stof. Goed. Ja. We hoorden net al eventjes van Joost Vullings in de uitzending dat het um, waarschijnlijk niet mogelijk is... dat u um, antwoord krijgt vandaag van uh, het kabinet, van de premier. Uh, hoe denkt u daarover? Nou ja, het kabinet heeft een, een brief gestuurd aan de Tweede Kamer... waar inderdaad geen enkel antwoord in staat. En ik ben heel erg bang dat dat nu ook niet zo zal zijn. Het was wel de toezegging van het kabinet... om ruim voor de zomer met voorstellen te komen... zodat de Kamer erover kan praten. Maar goed, een van de dingen natuurlijk vandaag in het debat is... waarom niet? Waarom is dat nog niet duidelijk? Ja, dus dat debat is wel degelijk nodig vandaag, vindt u meneer Boon? Ja, het debat is heel erg nodig... omdat de, de, kijk al heel lang bekend is dat het in 2013, maar ook in 2014... veel slechter gaat dan verwacht. Uh, het eerste kwartaal liep de werkloosheid met 50.000 mensen op. Nou, dat, dat soort cijfers weten we al sinds het begin van het jaar. We zijn een half jaar verder. En eigenlijk heeft het kabinet nog geen enkel besluit genomen wat je moet nemen om iets aan die economische toestand te doen. Dus het wordt erg urgenter met de dag. Dus het debat nu is ook urgent. Ja, er zijn ook economen die zeggen... zolang je niks doet, is het ook goed. Nou, het grote punt is dat mensen al lang weten... dat er besluiten genomen worden. Dus mensen verwachten het. Mensen horen steeds cijfers over rond zingende bezuinigingen, dus wachten af wat er gebeurt, en er gebeurt niks. En die onduidelijkheid is een van de grote problemen waarom op dit moment mensen geen geld uitgeven. Ze weten niet wat het komend jaar weer gaat brengen. En dat is voor een deel de economie, en dat is natuurlijk lang niet allemaal iets wat het kabinet kan doen, maar voor dit belangrijk deel kan het kabinet wel de duidelijkheid geven, zodat men zegt, dit wordt het, en daar kan je mee rekening houden. En met die duidelijkheid stemt u dan meteen in natuurlijk. Wat zegt u? En met die duidelijkheid stemt u dan onmiddellijk in... vanwege nou, de haast die er is. Kijk, ik heb al eerder gezegd... ik realiseer me heel goed dat je in tijden van crisis... niet geld kan uitgeven wat je niet hebt. Dat doen we op dit moment in ruime mate. Maar als je moet bezuinigen... dan moet je ook kijken wat effecten voor de economie zijn. Je kan belastingen verhogen... maar je kan ook hervormen. Dat zijn allemaal verschillende mogelijkheden die je hebt. En ik ben zo ontzettend bang dat het kabinet... uit een soort compromis tussen VVD en PvdA... maar weer de belastingverhogingen uit de kast trekt. En hoe langer men wacht met het vinden van oplossingen... hoe groter de kans is dat het belastingverhogingen worden. Dus het gaat niet zozeer om hoe hoog het bedrag is dat je bezuinigt. Want ik geloof dat er een breed besef is dat je niet kan blijven uitgeven. Maar de vraag is wel hoe je dat doet... op een manier die de economie zo weinig mogelijk raakt... en onze economie juist beter... Uit de crisis kan halen. Dat compromis wordt misschien nog wel groter, eh, meneer Buma. Want eh, het kabinet probeert natuurlijk ook via onderhandelingen draagvlak te creëren. Het komt ook bij uw buurten, bij de oppositie. En heeft volgens mij ook nog niet goed voor ogen wat u nou wilt. Gaat u dat vandaag ook wat duidelijker maken? Wat, wat ziet u als oplossing? Nou, ik, ik heb natuurlijk al veel eerder in het jaar een aantal oplossingen gegeven. Overigens is het, en daar, daarbij moet ik zeggen, met het kabinet moet je praten over verschillende mogelijkheden. Dus ik realiseer me heel goed dat het niet lijsten zijn uh, die dan uitgevoerd worden. Dat doe je samen. Maar het aparte nu van het kabinet, en ook in deze brief, is dat ze eigenlijk zeggen, ja, de oppositie geeft, hè, dat, dat gaat over alle partijen, de oppositie geeft niet duidelijk aan wat ze willen. En daarom kunnen wij niet met voorstellen komen. En dan zeg je, ja, dan moet, moet het toch niet gekker worden. Het kabinet regeert. Het kabinet heeft toegezegd eerder wij komen met voorstellen, dan komen er geen voorstellen, omdat de oppositie eigenlijk maar moet gaan regeren. Dus ik vind dat een vreemde volgorde, maar het kabinet heeft gelijk en iedereen heeft gelijk dat je, als je samen eruit moet komen, dat je dan ook samen met voorstellen moet komen. Ja, maar is dat natuurlijk wel logisch, hè? want ze uh, hebben geen meerderheid in de Eerste Kamer, dus ze hebben steun daar nodig. Ja, dat, dus klopt, maar dat, dat En dat betekent dus dat het kabinet met voorstellen moet komen. En, en re, ik realiseer me drommels goed dat het voor alle oppositiepartijen betekent dat je ook mee moet denken. Dus als het gaat bijvoorbeeld hè, voorbeelden die je daarin kan, kan noemen. Zijn bijvoorbeeld het sociaal akkoord wat is gesloten. Daar zijn nu heel veel discussies over. Denk ook aan uh, de voorzitter van MKB Nederland die daarover gaat twijfelen. Waarom gaat men niet met de sociale partners om de tafel om te kijken of men toch een aantal hervormingen die naar voren kan halen. En de overheid kan zeker nog snijden in eigen vlees. Toen het kabinet aantrad, toen heeft het extra bezuinigd om zeg maar, wensen van de coalitiepartners ook nog uit te kunnen voeren. Dat is ook eigenlijk heel vreemd. Meer, nog meer bezuinigen dan nodig is om je eigen wensen uit te voeren. Laat die wensen vallen. Ja. Nou, dat heb ik ook al aan het kabinet gevraagd. Het kabinet heeft gezegd, wacht nog even met invullen, dan komen wij dan mee. Maar ook daar is niet geleverd. Goed. Meneer uh, Bima, uh, we hebben nu ook inmiddels duidelijkheid over uh, extra bezuinigingen bij Defensie. Uh, dat heeft in ieder geval uh, minister Hennis aangegeven. Dat er uh, uh, ja, bezuinigd moet worden, omdat er anders een structureel tekort ontstaat van 330 uh, miljoen. Uh, is dat wat u betreft uh, wenselijk om opnieuw te bezuinigen bij Defensie? Nou, bij de Defensie zijn er al duizenden en duizenden mensen uitgegaan. Dus ik moet eerst weten wat de oorzaak is van deze bezuinigingen... ...voor ik een antwoord op kan geven. Maar ik moet zeggen dat ik het ongelooflijk vind... ...dat het kabinet na acht maanden regeren alweer 300 miljoen extra tekort heeft op Defensie. Ik moet zeggen, dat de minister zelf heeft natuurlijk gezegd... ...ik ga niet verder bezuinigen. Dat heeft ook Halbe Zijlstra gezegd. Geen cent meer extra bezuinigen op Defensie. Dus ik ben heel benieuwd wat zij gaan doen. Het is een, een probleem wat daar ligt... Het antwoord moeten we vinden. Maar ik kan op dit moment nog onmogelijk zeggen, uh, zolang ik niet weet waar dat tekort vandaan komt, hoe je het moet oplossen. Ja, maar maar opmerkelijk vindt u het wel. Het wel. Het want Als je het vier jaar achter elkaar hebt, heb je weer een miljard tekort op Defensie. Sibrand Bummen, fractievoorzitter van het CDA. Dank u wel. Graag gedaan. Gaan we gelijk uh, verderop in Den Haag naar Wilco Boom. Wilco, goedemorgen. Goedemorgen, Marcel. Over die bezuinigingen op defensie, want dat tekort uh, dreigt, Lara zei het al. Um, ja, opzienbarend, uh, zegt Buma, is dat een beetje de algemene stemming in Den Haag? Nou, iedereen is wel zeer verrast. Uh, er is natuurlijk de afgelopen tijd uh, al enorm veel gesneden in de krijgsmacht. Uh, een miljard euro, dat proces dat loopt nog, dat is niet helemaal uitgevoerd. En uh, daar, daar gaan inderdaad uh, duizenden arbeidsplaatsen bij verloren. Het gaat ook met duizenden gedwongen ontslagen gepaard. Uh, dus dat daar nu nog weer een nieuw tekort dreigt van uh, ruim 300 miljoen, dat is inderdaad wel een grote verrassing. Mm. Wat valt er nog te halen bij Defensie? Want we spraken eerder de vakbonden die geven aan, er is al zoveel gesneden. Er zijn allerlei schepen zijn er geschrapt, tanks, uh, personeel dat moet vertrekken. Ja, Heb jij enig idee? Ja, die Defensiebegroting is nog altijd een slordige 6, 7 miljard. En op zo'n bedrag is er natuurlijk altijd nog, nog wel wat, weer wat meer te halen. Maar de mogelijkheden worden natuurlijk steeds uh, beperk, beperkter. Minister Hennis heeft nog niet besloten hoe ze het gaat doen. Maar dat het niet zonder gevolgen zal zijn, dat staat vast. Uh, het bezuinigingsmes heeft het bot al lang bereikt. Hennis heeft dat wel eens gezegd, haar voorganger Hille ook. En nog meer snijden gaat dus in het bot. En dan gaat het ten koste van de inzetbaarheid van de krijgsmacht. Uh, dat is iets waar de minister overigens ook al een aantal keren voor heeft gewaarschuwd. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan het schrappen van nog meer arbeidsplaatsen. Of bijvoorbeeld het sluiten van kazernes. Dat kan ook, dan wordt het onroerend goed afgestoten en dat levert geld op. Maar dat heeft dus absoluut gevolgen voor die slagkracht van de krijgsmacht. Ja, maar dat hoorden we de minister eerder zeggen, deze uitzending. Uh, dat mag dus niet. Dus uh, moet dit tegen heug en meug doen? Een, een beetje wel, maar de rest hebben ook wel, um, ze denken ook wel aan oplossingen. Het, het punt is natuurlijk, de minister wil dat de krijgsmacht veelzijdig inzetbaar blijft. Nou, en dat zou dan kunnen via internationale samenwerking. Je moet het zo zien, de meeste mensen in een, in een straat of in een flatgebouw... hebben wel een gereedschapskist met uh, een hamer, een schroevendraaier, een bijtel. Uh, maar niet iedereen heeft een, een dure hoge drukspuit of een elektrische zaag. En als go goede buren onder elkaar kun je die uh, van elkaar lenen. Nou, vergelijk dat eens met de bewaking van ons luchtruim, elke napole. Nederland heeft straaljagers. Daarmee verjagen we allemaal Russische straaljagers als die hier komen spioneren. Nou, Nederland, België, Duitsland bijvoorbeeld doen dat allemaal met eigen jachtvliegtuigen. Je kunt elkaar ook helpen door het aan een van die landen over te laten en daar goede afspraken over te maken. Nou, en als elke NAVO-lidstaat nou maar zijn eigen specialisme heeft. Kun je elkaar daarmee helpen, zo kun je besparen en kan de defensiekwaliteit uh, toch op hetzelfde niveau blijven. Mm. Denken ze tenminste bij defensie. Of dat allemaal in de praktijk zo gaat, moeten we natuurlijk nog gaan zien. Deze, heb jij nog gevraagd uh, of ze al een besluit genomen heeft over de, de vervanging van de F-16? Ja, natuurlijk gevraagd. Uh, eerlijk gezegd ook geen echt antwoord gekregen. Oh. Uh, voor dat vliegtuig staat nog steeds 4,5 miljard gereserveerd. Uh, officieel dus nog niet besloten of het de JSF wordt uh, of een ander toestel. Maar uh, alles wijst erop dat het uh, in de richting van de JSF gaat. Uh, dat heeft ook te maken met die breed inzetbare krijgsmacht. Die allerlei verschillende operaties moet kunnen uitvoeren. Nou, dat zijn precies eisen waar uh, Defensie de afgelopen jaren altijd van zei. Dat alleen de JSF daar aan voldoet. Dat is op zichzelf ook geen ver verrassing. Hè? Defensie wil het ding al heel lang. Net als de VVD. De grote vraag is of Rutte, uh, Hennis en de VVD... de Partij van de Arbeid weten te overtuigen. Want uh, die was er tegen. Nou, ik denk dat het gaat lukken na de zomer. Maar het is officieel een beetje koffiedik kijken. Ja, dat blijft het. En dat is het al heel lang. Dankjewel, Wilco Boom. En ik hoorde iets over schroeven draaien, dus we gaan zo weer naar Mark Robin Vissen. Maar eerst naar de ANWB naar Wijnand Zwaan. Die heeft het wel helder. Het is een ochtendspitsje. Ja, een hele bescheiden ochtendspits inderdaad. Met nu wel een paar aanrijdingen in het oosten van het land op de A1... vanuit Duitsland naar Hengelo. Het veroorzaakt 4 kilometer file tussen Oldenzaal en Hengelo. En op de A4, van Den Haag naar Amsterdam... daar staat nu ook 4 kilometer voor zoetewouden rijndijk De rechterrijstrook is dicht. Dit is tot half tien het NOS Radio 1-journaal. Straks Mark in eerst naar Edward Snowden. Verenigde Staten willen dat Rusland... Snowden zo snel mogelijk inrekent en uitlevert. Dat zou passen in de goede samenwerking op veiligheidsgebied tussen de twee landen... sinds de bomaanslag in Boston. Maar Rusland lijkt niet van plan gehoor te geven aan het Amerikaanse verzoek. Snowden is volgens president Poetin inderdaad in Moskou... maar ja, helaas onbereikbaar ook voor de Russische arm der wet. Mr. Snowden, traveling to Havana, immediate boarding please via gate 22, you are delaying the flight. Dat was eigenlijk het bericht waar iedereen in Terminal D van de Moskouse luchthaven Sheremetyevo stilletjes op had gehoopt. Dat zou nog eens een mooi tastbaar bewijs zijn, dat Edward Snowden hier daadwerkelijk ergens rondloopt. Maar vreemd genoeg heeft niemand die boodschap gehoord. En toch kwam Snowden niet oplagen en bleef zijn stoel nummer 17A aan boord van de transatlantische vlucht naar Havana leeg tot frustratie van de pakweg 30 journalisten die een ticket hadden bemachtigd. In de hoop op een exclusief interview met misschien wel swerelds werelds meest gezochte man. Ze doorzochten het vliegtuig, de cockpit, alles. Ze keken alle passagiers wantrouwend in de ogen en ze vroegen het zelfs de piloot. Maar die haalde na aankomst op Cuba alleen maar lachend zijn schouders op. Hier zijn alleen maar journalisten. Geen speciale passagiers. No special passagiers. no, no Only journalisten aan boord. De Russische autoriteiten intussen was hun handen in onschuld. De Amerikanen kijken van een afstand tanden toe. Zij geloven er niets van dat de Russen zich de kans zouden laten ontglippen... eens te gaan praten met deze jonge man die zoveel weet. Minister van Buitenlandse Zaken John Kerry slaat dreigende taal uit. Wat Rusland betreft zegt hij, ik wil er bij ze op aandringen dat ze volgens de wet moeten handelen. Want daar heeft iedereen belang bij. Uitleveren dus. Zo niet, dan komt het wel eens slecht uitpakken voor de onderlinge betrekkingen. Het antwoord van de Russen laat niet lang op zich wachten. Eerst Kerry's collega Sergei Lavrov en daarna president Poetin zelf geven repliek. Meneer Snowden is inderdaad in Moskou aangekomen, zegt Poetin. Voor ons is dat een volkomen verrassing. Hij is hier op doorreis. Hij heeft geen visum nodig of andere papieren. Beschuldigingen aan het adres van Rusland zijn volkomen onzin. Onze veiligheidsdiensten, zegt hij, hebben nooit met de heer Snowden samengewerkt en doen dat ook nu niet. Hij is een vrij man en hoe sneller hij een eindbestemming heeft gekozen, hoe beter. Voor ons en voor hem. Nou, dan dus onbereikbaar. Ook voor president Poetin. Nog altijd in die transitzone. Op het vliegveld van Moskou. Een bijdrage. Wordt hier van correspondent Geert Grootkoekhout. Uh -huh. Een kleine drie oh. kwartier oh. zal er worden afgetrapt in Eindhoven. Openingsceremonie al aan de gang. Mark Robin Visser. Oh, nou ja, ik stond even in het doel. Maar dat was natuurlijk niet de bedoeling. Maar er is alsnog gescoord. De robot van de. de ze spelen de al. CU Eindhoven is dit. Ja, die wordt bestuurd door Robin. Ja, alweer. Oh nee. Nou, zat hij erin of niet? Want. Uh, ja, hij was graag. Maar ik ben hem dus niet aan bestuur. Hij doet dit nu helemaal hij doet het zelf. Je staat wel met een laptop in je hand, maar de robot ja. gaat helemaal zelf. Hebben. Het is het volgende punt. Heel erg leuk. Uh, grote hal hier uh, met verschillende uh, voetbalvelden. En uh, om negen uur wordt de eerste wedstrijd gespeeld. De teams uit veertig landen die druppelen hier nou zo'n beetje binnen. Uh, René van der ja, uh, nu al kleine oogjes, terwijl het toen nog moet beginnen. Ja, het is uh, altijd inspannend zo'n week. En of je nou deelnemer bent of organisator, er speelt altijd zo ontzettend veel. Dus dat, dat vraagt een nodige aantal uurtjes per dag. Ja. Zeg, uh, u bent universitair hoofddocent aan de TU. Uh, we worden nu omringd door uh, robots, dat moeten we natuurlijk goed doen. Ja, nou ze moeten oefenen hè, en dat zie je wat, wat hier gebeurt. Dus uh, we moeten alle nieuwe strategieën die door het team zijn bedacht, die moeten hier getest worden op het veld. En die zullen we vandaag in de wedstrijden terugzetten. U zei uh, vanmorgen tegen mij, de mensen hebben geen idee wat hier allemaal gebeurt. En toch is het heel belangrijk dat ze het weten. Waarom? Ja, nou de technologie die we hier aan het ontwikkelen zijn, die uh, gaan we over 10, 15 uh, jaar gewoon terugzien in de huiskamer. Heel veel mensen weten niet dat het al bestaat wij willen het ze zo graag laten zien. Dus ik hoop gewoon dat het grote publiek massaal hier komt kijken. Er zijn vijftien verschillende competities waarin de technologie van, van de toekomst eigenlijk wordt geëtaleerd. Vertel eens, wat weten wij niet wat er nu al bestaat? Nou, de robots hier die bijvoorbeeld voetballen of die in rampenlandschappen rondrijden op zoek naar slachtoffers. Of die in nagebouwde woonkamers uh, allerlei taken uitvoeren. Uh, die, die robots die kunnen dat eigenlijk nu al. En betekent, helemaal zelfstandig. Helemaal he? zelfstandig. En, en, en ja, Dat betekent dat uh, als je zelfstandig in de woonkamer iets moet doen... dan klinkt dat voor ons als mens misschien heel eenvoudig. Voor robots is dat nog heel ingewikkeld. De technologie die daarvoor nodig is... die zie je hier al gedemonstreerd in de competities. Ja. En ja, als mensen dat nou gezien hebben... dan weten ze ook van... Nou ja, het, het zou er inderdaad aan kunnen komen. We kunnen nu stofzuigers en rasmaaiers kopen. Maar in de komende jaren gaan die robots uit dat vlak komen... en gaan ook allerlei dingen doen. Zoals uh, drinken, presenteren uh, aan ons, uh, serveren, uh, deuren openmaken uit de gang halen. Dat soort dingen. En dat is hartstikke handig als je zelf wat, wat ouder bent en dat ja. niet meer kan. En dan heb je een robotmaatje in huis, die doet dat voor je. Je hebt geen partner of geen hond meer nodig? Nou, die heb je wel nodig natuurlijk, maar het is wel fijn als je dan zo'n hulpje zo, in huis hebt. Zo, ja, zo'n apparaat. Want het is leuk, je hebt hier niet alleen maar voetbalvelden waarop gevoetbald wordt, maar in de zaal hiernaast zijn huiskamers ingericht met bankstellen en koelkasten en alle apparaten. En dan gaan die zorgrobots tegen elkaar uh, ook wedstrijdjes doen. Ja, dus er zijn allerlei uitdagingen die we aan de robots geven. Eén daarvan is inderdaad het serveren van een drankje... en de is om de kamer op te ruimen. Nou, de robot die dat dan bijvoorbeeld het beste en het snelste doet... die wint dan die competitie. Ja. En dat is heel spannend, zo'n competitie. Dat is voor teams heel erg leuk om eigenlijk te proberen te laten zien... dat ze de beste zijn zeg maar, in die technologie. Ja. Ja. En zo gaat het ook verder natuurlijk, de ontwikkeling. En de stimulans. Ja, en het is enorm uh, belonend eigenlijk om te zien dat we dat al kunnen. En met name ook om de kennis, dat is heel belangrijk bij Robocup... de kennis uh, die we ontwikkelen te delen tussen alle teams. Ja. Dus na het wereldkampioenschap delen we alle kennis... zodat alle teams weer met de beste kennis eigenlijk door kunnen naar het volgend jaar. En zo gaan wij vooruit. En zo gaan we heel hard vooruit. En zo kunnen we hier in Eindhoven dus een kleine blik in de toekomst werpen. En die toekomst die duurt niet zo lang meer. Exact. Is het duidelijk? tot straks mensen. Helemaal duidelijk. Mark Robin Vissers tussen de hypermoderne techniek. Ja, over hypermoderne techniek gesproken. 150 typmachines van de overleden schrijver WF Hermans. Wat is dat trouwens een mooi geluid eigenlijk, hè? Prachtig. Zorgen voor onrust in de Tweede Kamer. De PvdA en de VVD verzetten zich tegen de verkoop van de museumcollectie aan België. Kamerleden van de coalitiepartijen hebben minister Bussemaker van Cultuur gevraagd... om naar deze kwestie te kijken. En dus gaan wij spreken met PvdA-Kamerlid Jacques Monars. Meneer Monars, goedemorgen. Meneer Monars. Ja, ik, ik hoor. Oh, u bent er gelukkig, dat is fijn. Ja, Want ik wil graag met u praten over de typemachines van de WF Hermans. K kunt u uitleggen wat er aan de hand is met die machines? Ja, het is een heel vreemd verhaal. Er is een museum een, een paar jaar geleden uh, failliet gegaan. En die heeft als dus een literair schrijversmuseum in Tilburg. En uh, die verkopen hun collectie nu door de, de failliete Boedel, door, door, een, door een stichting in Delen. En uh, ze hebben onder andere, nou, jullie lieten net al de prachtige tikgeluiden horen uh, van de, de, de. misschien van tikmachines, 150 in totaal. met nog wat andere, nog met een, met een bureau en zo. Uh, van, uh, van WF Hermans. Die, die stond te koop en de gemeente Groningen heeft erop gereageerd. WF Hermans heeft natuurlijk een hele sterke relatie met Groningen. Het boek Onder professoren vindt daar helemaal plaats. Mm -hmm. En die wilden graag uh, die collectie hebben, wilden hem ook tentoonstellen. Dat is natuurlijk erg belangrijk dat, dat iemand een collectie wil tentoonstellen. Dat hij niet ergens verdwijnt achter een, een privémuurtje. En daar, was een mon, uh, daar schijnt een mond in het de deal te zijn geweest. En uiteindelijk uh, heeft de stichting ervoor gekozen om via een hele rare internetprocedure het, uh, het te verkopen aan een boekhandeltje in Gent. Dat vind ik leuk voor het boekhandeltje, maar het ziet mijn machines verdwijnen uit Nederland. Er wordt af en toe zo'n machientje in, in een etalage geëtaleerd. Ge terwijl het op zich een, een prachtige en een wonderbaarlijke collectie is van een van de, de grote drie schrijvers uh, van de vorige eeuw. Een boekhandeltje, zegt u meneer Monars. Hoeveel geld is daarmee gemoeid, weet u dat? Nou, ja, dat weet ik. Het gaat om een bedrag van niks. Het oh. gaat om een bedrag van 7500 euro. Dat is altijd weer 7500 euro. Dus de gemeente Groningen, die te de bespreken, dezelfde dag nog een koerier willen stellen, sturen om het uh, bedrag uh, af te leveren en het typisch mee te nemen. Maar uiteindelijk heeft de stichting om onduidelijke redenen uh, besloten om, de, om een, het anders aan te, anders te gaan verkopen. Men heeft er ook een soort internetactie van gemaakt. De gemeente Groningen ook eigenlijk helemaal niet over geïnformeerd ja, en de grenzen, grenzen klanten van dat boekhoudtje hebben druk lopen vinken op het internet van uh, de type machines moeten naar Gent oh, en, ja. en uh, op basis daarvan <lacht> begrijp die een unieke collectie. Ja, lang levert het wereldwijde web, uh, maar u zegt eigenlijk dit is cultureel erfgoed dat hoort in Nederland, wat, wat gaat u nou, daar aan doen? We, kijk we hebben vorige, we hebben vorige week uh, net met uh, de nieuwe minister van cultuur je hebt bussen maken uit, wat, wat doen we met ons erfgoed en een van de dingen is dat we, als iets het uit land uitgaat dat we goed kijken of we wel willen, uh, ja of nee. Nou, dit lijkt ons nou precies zo'n voorbeeld dat de minister daar eens naar moet kijken. En wat er heel belangrijk bij is, want uiteindelijk kan je ook zeggen, Gent ligt om de hoek, dat zo'n collectie ook voor het publiek uh, toegankelijk blijft. Dat was hij in het vorige museum, dat wordt hij straks meer. En juist omdat de gemeente Groningen heeft uh, beloofd en gegarandeerd bijplaatsen het in een museum. We maken misschien wel een eigen... DFR, Maans Museum in Groningen. Ja. En daar kan het prachtig beschikbaar zijn met andere dingen van, van de grote schrijver voor het brede publiek. Maar is die deal met de Belgen al rond? Of kan ja, dat ja, nog wat aan gedaan worden? Dat is een van de zaken. En misschien de Gemeente Groningen, ik zou het ze aanraden, een juridische procedure over begint. Dan kan je het misschien nog stuiten. Maar het is voor ons als Kamer, zeker omdat er echt gaat spreken worden van wat gaan we met ons erfgoed in de toekomst doen. Onze musea. Puilen uit van, van, uh, van verzamelingen. Die zijn eigenlijk te groot. Dus we moeten wel gaan ontzamelen, Maar dan wordt het wel heel erg belangrijk om te kijken dat we dat nauwkeurig doen. En dat we niet zomaar uh, ja, zit uh, gaan verliezen. Nou, ik hoor aan u, meneer Morners, dat u het zelf al wil betalen. <lacht> nou, ik ga dat we met die drie op om een mooie zomer. Ja, dan komen dat We er wel, toe, komen we er wel uit, denk ik. Ja. <lacht> we gaan een brief schrijven. <lacht> of typen. En dan uh, hopen we dat dat goed komt. Meneer Morners, Ja, is echt wel mooi Hartelijk dank voor je uitleg. Ja, graag gedaan. goedemorgen ja. zo dadelijk naar nou, heel ander geluid. Van Wimbledon. Enige hoop nog daar. Igor Sijsling had dan ook getraind met de nummer 1 van de wereld, Djokovic. Onze trainers die, die hadden contact gehad en uh, hij, hij wilde trainen met mij. Dus uh, ja, dan wil ik ook graag trainen met hem. Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Zo dadelijk Marcella Mesker over Sijsling en de andere Nederlanders. Hmm.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 Autohandelaren frauderen op grote schaal met belasting op de import van tweedehands auto's. Volgens de brancheorganisatie BOVAG en BNR Nieuwsradio brengen ze de waarde van auto's kunstmatig omlaag om zo minder belasting te betalen. Dat doen ze onder meer door de auto's licht te beschadigen of door bij de belasting een minder duur type op te geven of door accessoires te verzwijgen of weg te halen. Op die manier is de waarde van de auto lager en betaalt een importeur minder bpm. Schade voor de schatkist loopt volgens de BOVAG alleen dit jaar al in de tientallen miljoenen. Het overleg tussen het kabinet en sociale partners over het beperken van de pensioenopbouw heeft niks opgeleverd. Het plan ligt nog gewoon op tafel. Vandaag beslist de Tweede Kamer erover. Maandag bleek in de Kamer dat waarschijnlijk alleen de coalitiepartijen VVD en PVDA het plan steunen. Het dreigt daardoor te sneuvelen in de Senaat waar het kabinet geen meerderheid heeft. Automobilisten kunnen binnenkort via hun smartphone zien waar een vrije parkeerplek is. Minister Schultz wil dat gegevens over parkeerplaatsen beschikbaar komen voor serviceproviders. Exploitanten van parkeerplaatsen in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht beginnen dit jaar met het verzamelen en openbaar maken van de gegevens van parkeerplaatsen. En daarna gebeurt dat in andere steden. Verwachting is dat begin 2015 de gegevens van de meeste parkeerplaatsen beschikbaar zullen zijn. Een falend automatiseringsproject leidt bij justitie tot een strop van bijna 80 miljoen euro. Blijkt uit documenten die het Financieel Dagblad heeft. Computersysteem dat de papieren strafdossiers moest vervangen werkt namelijk niet. Grote delen van het programma worden niet gebruikt. Alleen het OM gebruikt het systeem voor veel voorkomende zaken als winkeldiefstal. En deze zomer bezoeken zo'n 2,7 miljoen buitenlandse toeristen Nederland. Het zijn 50.000 meer dan een jaar geleden, dat is de verwachting van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen. De groei komt volgens dat bureau vooral doordat meer mensen uit opkomende economieën als Brazilië en China Nederland bezoeken. In de meeste gevallen gaan ze naar Amsterdam. Het zijn de hoofdpunten. Het weerbericht van weerplaza.nl. Na een koude nacht, met op een enkele plek zelfs voorstaande grond, begint de dag zonnig. Het zonnige weer houdt een groot deel van de ochtend aan. Maar in de loop van de ochtend beginnen er weer enkele wolken vanaf zee het land binnen te stromen. En er ontstaan ook stapelwolken. Die stapelwolken worden vanmiddag groter en breder, vooral in het binnenland. Daar krijgt de zon het dan moeilijk. In het oosten kan er heel misschien een buitje vallen. Vanaf de Noordzee komen er ook meer wolken. Zodat het ook in de westelijke provincies geleidelijk bewolkter wordt en de zon het lastiger krijgt. Daar blijft het wel vandaag droog. Temperaturen lopen vanmiddag uit een van zo'n 16 graden in het noordwesten tot 18 graden in de zuidelijke provincies. En de noordwestenwind wordt zwak tot matig, windkracht 2 tot 4. Vanavond gaat het in het westen en zuidwesten regenen. Dat is een regengebied dat vanaf de Noordzee over het zuidwesten trekt en daarna richting België. In het noorden komen de enkele buien vanaf de Noordzee binnendrijven, dus ook daar later vanavond af en toe de paraplu nodig. En dat is dan de start van opnieuw een wisselvallige periode, want morgen, vrijdag en zaterdag blijft het wisselvallig weer. Temperaturen zijn eerst laag, 14 tot 17 graden, maar in het weekend gaan ze iets omhoog. Nou, de AWB voor de verkeersinformatie, Wijnand Zwaan, nou er is toch nu toch wel een, een serieus probleem op de A4? Ja, zo is dat, want daar is een ongeluk gebeurd in een toch verder bescheiden ochtendspits. Maar ook op de A1 in het oosten van het land, daar ging het mis vanuit Duitsland naar Hengelo tussen Oldenzaal en Hengelo, 4 kilometer. De linkerrijstrook is daar voorlopig dicht. Ja, en dan die A4 naar Amsterdam, daar staat tussen Leidschendam en zoetewouden Rijndijk 7 kilometer stil. De rechterrijstrook is daar dicht. Het verkeer naar Amsterdam kan beter omrijden via Den Haag en Wassenaar over de A12 en de A44. Goedemorgen, het is vier minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. We nemen u mee naar Igor Sijsling en dus naar Marcella Mesker. Marcella, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, want dat was toch uh, mooi. Uh, misschien ook wel het enige lichtpuntje, helaas. <laughs> Als we het hebben over het Nederlands tennis. Want Sijsling won van de Amerikaan, uh, speelde hij goed. Zakelijk vooral, um, zoals hij zelf ook aangaf uh, na afloop... Um, hij hoefde niet zijn beste tennis te laten zien. Hij speelde in, tegen een uh, qualifier, Koets Netsov uit uh, Amerika. Drie keer uh, aan het begin van de set won hij uh, de service van zijn tegenstander. Nou, dat is op gras vaak voldoende. In ieder geval uh, gisteren wel. En hij won ja, eenvoudig in drie sets. Dus hij heeft zakelijk uh, goed getennist, maar ja, kan nog steeds beter. En dat zal ook moeten, want in de tweede ronde... wachtte uh, als zeventiende geplaatste Canadees Milos Ruiz nou dat is een van die hele grote servicekanonnen. Dus dan kan je je borst nat maken. Maar het is in ieder geval uh, ja, prima prestatie. Doen wat hij moest doen en dat was winnen. Ja, en ook leuk dat hij met Djokovic zou kunnen trainen. Hè? Wat heeft hij daarvan opgestoken, denk je? Nou ja, weet je, het spelen tegen uh, een nummer één van de wereld... of tegen uh, mensen als Djokovic, Nadal, Federer, Murray... ja, je staat natuurlijk op je tenen te trainen. Dat is al ontzettend belangrijk. Je speelt zo geconcentreerd, zo scherp. Dus... In, in aanloop naar zijn wedstrijd is dat, denk ik, de beste voorbereiding geweest... die hij zich kon wensen. Nou, daarnaast uh, ja, kijk je natuurlijk toch van uh, hoe speelt Djokovic. Je voelt ineens dat tempo, het, het geweld waarmee Djokovic speelt. En Sijsling zei vooral, hij ja, was erg onder de indruk van die returns. Want mm. Sijsling serveert sterk. En uh, ja, als je dan returns om de oren krijgt, dan denk je... Goh, hoe kan dat, Oeps, ja. Dan ga je dat ook eens proberen. En dan ga je erover nadenken. En in ieder geval uh, ben je heel erg scherp... En, uh, ik denk dat het hem echt heeft geholpen in voorbereiding van de wedstrijd. Nou, misschien is het ook iets, uh, Marcella, voor de andere Nederlanders... is Djokovic te boeken, misschien. Ja. <laughs> Want uh, ja, het was natuurlijk uh, misschien wel verwacht... daar rust, Timo de Bakker, Michele Mich Mich Mich uh, uh, Krajicek, maar uh, ja, het had er toch niet meer in gezeten? Nou kijk, weet je, het, het winnen... Dat, daar heb je altijd een beetje geluk bij nodig en, en een goede loting. Nou, die had Krajicek niet met Lee uh, de Bakker tegen Blake... Ja, dat is eigenlijk een wedstrijd geweest waarvan we meer hadden verwacht. Ja, um, ja vriezen, het Maar het was eigenlijk heel slecht. Het was uh, bijna vernederend zoals hij werd weggeslagen. Hij maakte maar zes games in drie sets. En ja, ik schrok toch wel een beetje van zijn niveau. Er was ook geen enkele spirit te zien. Hij kwam in de eerste set meteen 4-0 achter. En toen lijkt de wedstrijd al afgelopen toen. Geloofde hij er niet meer in. En ja, als je dat soort dingen ziet. En, en ook bij Arantxa Rus eerste set verliezen en dan... Ja, dan is het klaar. En, en dat betekent geen vertrouwen bij die spelers. Uh, met zichzelf een beetje in de knoop zitten. En dat is natuurlijk heel pijnlijk in een tenniscarrière. Uh, als je in die negatieve spiraal zit. En, en daar mag je bij de bakker in Rus wel over spreken. Dus ja, Kraatje kan je niks verwijten. Die was kansloos tegen de nummer zes, uh, Nali. Maar ja, de andere twee, dat, dat, dat, dat gaat nu net niet beter. En ja, dat is gewoon echt een zwarte dag voor het Nederlands tennis gisteren. Ja, dat was het zeker. Um, vandaag komen grote namen op de baan. Naar welke wedstrijd kijk jij het meeste uit? Nou ja, Federer komt natuurlijk op de baan. Murray, dat is altijd leuk. Maar uh, de tweede wedstrijd op het Centercourt... daar hebben we de Fransman jo fried Tsonga... tegen die steenrijke led Ernst Gulbis. Nou, Tsonga is toch een hele gevaarlijke jongen in dit schema. Heeft al eens halve finale gehaald hier op Wimbledon. Heeft net op Roland Garros, op Greffels... zijn minste ondergrond de halve finale gehaald. Is uh, topfit, is kilo's afgevallen, zit op een speciaal dieet. Uh, is uh, niet meer geblesseerd, zoals hij dat in het verleden nog wel eens wat. En is levendig gevaarlijk met zijn aanvallende spel, zijn goede service... zijn geweldige follies, zijn atletisch vermogen ja, op dit gras. Dus een, een, een gevaarlijke outsider voor de titel. En dan speelt hij tegen een hele goede, die Ernst Gulbis, die ja, in Parijs zo van zich liet horen met een persconferentie... waarin hij zei, het mannentennis is saai, ze zeggen niks in de persconferenties... ze doen niks op de banen, het is allemaal één pot nat, er moet eens wat gebeuren. Nou ja, dat kan meneer Gulbis nou vandaag laten zien tegen Songa. Tennissen kan Gulbis wel, die won vorig jaar nog uh, van Berdy. Uh, Tsonga, een hele goede op gras. Dus ik verwacht daar een attractieve, misschien wel hele emotionele wedstrijd van Gulbis, Maar een leuke wedstrijd vooral met een, uh, ja, een hele goede outsider voor de titel. Want dat is die Tsonga wel. Goed. Marcella, we gaan weer kijken. Dank je wel. En het tien over half negen. Een Nederlandse voetbaltrainer is in Irak na de wedstrijd van zijn team ernstig mishandeld. Niet door supporters of spelers, maar door de antiterreurpolitie. De trainer van Karbala FC, Mohammed Abbas, ligt in coma in het ziekenhuis op het ogenblik. Het ziekenhuis van Karbala. En we praten met zijn zwager Heide Kaifa. Oh, goedemorgen, meneer Kaifa. Goedemorgen, meneer. Hoe is het met uw zwager, weet u dat? Ja, het is, uh, het, zijn gezondheid loopt helemaal achteruit. En uh, hij is erg uh, verwond door een, uh, een, een achterlijk noem ik ze, terreurautoriteit, die SWAT heet. En die zijn heel bekend met agressief. Mm. En hij is gewoon geslagen door 40 mannen. En die waren uh, zwaar bewapend toen, tijdens de wedstrijd. En uh, tot nu toe, hij ligt gewoon in coma met uh, 13 breuken in zijn hoofd. En uh, ja, het is gewoon uh, levensgevaarlijk. Wat is er gebeurd na die wedstrijd? Wat, wat heeft u gehoord? Uh, nou, uh, die laatste verhaal die ik heb uh, gehoord... het uh, was uh, gisteravond nog... Uh, dat uh, een van zijn uh, spelers na de wedstrijd... wou gewoon naar huis gaan. Uh -huh. En uh, op een gegeven moment uh, kwam een van die zwart en hij vroeg hem aan wat ben je hier aan het doen? Hij zei tegen hem... Van, ik zit op uh, vrienden te wachten... zodat ze mij naar huis kunnen brengen. En uh, later zei hij van, ja nee, je moet gewoon uh, op agressieve manier van... ja, je moet gewoon twijfel daar gaan verlaten. Dus die speler, hij, hij negeert uh, die man. En uh, later, ja, zij sloeg hem gewoon op zijn rug en hij trok gewoon uh, zijn hand uit. En mijn zwager zag hem op dat moment. En toen, uh, hij liep gewoon, uh, ja, het zijn gewoon zijn spelers. En hij wil hun sowieso gaan verdedigen. Dus hij zei van, waarom zijn jullie mee bezig? Waarom slootstel jullie mijn spelers? Mm -hmm. Ja, en even later vielen ze hem aan. Viel ze hem helemaal aan en uh, die spelers, de andere spelers kwamen gewoon open om hem te verdedigen en toch ze sloeg gewoon iedereen. Hm. Heeft u dus, uh, er zijn er zijn momenteel gewoon vijf spelers die met breuks en de ziekenhuis, waarvan eentje die een breuk in zijn heup uh, heeft gehad en de andere ja in de benen en de handen. Ja. Heeft u enig idee waarom die die politie-eenheid uh, zo tekeer gaat? Waarom ze dat, daar dat, eigenlijk waren? Dat, dat is onze dat, dat is ons vraag. Dat, dat is onze vraag. Maar uit onze methode... en als we gewoon naar die situatie gaan bekijken... dat hij gewoon 13 breuk... en, en iedereen zegt van... hij was gewoon de bedoeling... En Niemand anders. En zij zochten gewoon een reden om hem te slaan. Ze hebben hem bewust uh, aangevallen, zegt u eigenlijk. Okay. Dat, dat is het. Ik wil even naar uh, journalist Judith Neuring in Irak. Want Judith, jij kent het verhaal, hè? We weten dat er veel geweld is in Irak. Maar dit soort geweld rond voetbalwedstrijden... en de politie die zelf meedoet, heb je daar vaker over gehoord? Nee, dit is, dit is behoorlijk uniek. Uh, ik heb rondgevraagd en... Uh, ja, iedereen is gek van voetbal uh, en vooral buitenlands voetbal, maar voetbal dat staat hier echt uh, voor de meeste mannen als uh, nummer één op de wedstrijdenlijstje. Uh, uh, ik heb inmiddels achterhaald dat uh, de club de laatste acht wedstrijden verloren had en dat de bedoeling was dat de nieuwe coach uh, een, deze neerwaartse spiraal zou trekken, want ze voetballen op het nationale niveau. Um, dat is niet gebeurd, want we werden met 4-2 verloren tegen uh, het luchtmachtteam. Wat een goede club is, maar um, dit, dit was natuurlijk pure frustratie. En de leden van het SWAT-team, en dat is inderdaad, dat zijn harde jongens, die komen vrijwel allemaal uit dezelfde plaats als wij dit speelden. En de achtergrond van deze jongens is ook belangrijk om te weten. Veel van hun zijn actief geweest in het geweld van de afgelopen tijd in Irak zijn leden geweest van milities, zijn in soort echt opgeleid als, als vechtmachines... waarbij je eigenlijk geen hersens nodig hebt. Hm. En uh, dat dit wraak zou kunnen zijn, ja, dat wordt absoluut niet uitgesloten. Hm. Maar Judith, dan is dit een soort van extreem voetbalgeweld. Dan heeft het inderdaad toch met supporteren van een club te maken. Zit er ook nog een politiek, uh, politieke achtergrond aan? Het lijkt niet, uh, hoewel dat op dit moment nog, nog niet helemaal goed duidelijk is... maar het lijkt erop dat het echt gefrustreerde supporters zijn... die, uh, ja, uh, die politieagenten zijn. Uh, want uh, in, in Kerbana, een shiitische stad... een van de heilige steden van de Shiïten. Uh, het SWAT-team was ook shiitisch... daar zit niet het, uh, de politieke tegenstelling waarschijnlijk. Dus het lijkt erop dat het, dat het echt... Voetbalgeweld uh, is. Nog even terug naar de zwager van de Nederlandse voetbaltrainer, Heider Gavai. Uh, heeft u enig idee, want u zegt dat het gaat eigenlijk niet goed met, uh, met hem, uh, nee. of, of hij het gaat redden? Dat is, dat, dat, dat is mijn verzoek aan de een, aan een, aan een Nederlandse regering, aan, een, aan het buitenland Zaken. Want ze hebben geen genoeg apparaten in het ziekenhuis en die, en die ziekenhuis is heel arm hmm. en zij kunnen hem niet goed verzorgen. Heeft u contact met het ministerie van Buitenlandse Zaken? Ik heb, ik heb het, uh, nee, eerlijk gezegd niet. Maar uh, ik heb uh, gisteravond nog van meneer André uh, uh, hun telefoon gehad. En ik zou hem vandaag nog bellen. Maar ik heb wel uh, contact gehouden met de ambassadeur en, uh, in Irak, de okay. Nederlandse ambassadeur. Ja. Maar hij heeft tegen mij gezegd van, ons bewegings is heel beperkt. En je kent die situatie en we moeten helemaal doorgeven voordat we gaan vertrekken. En er zijn gewoon weinig personeel, hè, want wij zijn geen ambassades, wij zijn gewoon uh, consulaat. Ja. En ik heb uh, een broer die woont in Jordanië, mijn oudste broer. En hij contact gehad uh, met uh, een Nederlandse uh, ambassadeur in Jordanië. En toen heeft hij tegen hem gezegd van ja, als ze gewoon officieel melding doen uh, naar de buitenlandzaken, dan gaan we gewoon actie nemen. En uh, gisteravond nog heb ik uh, die broer van mijn zwager uh, gesproken. Die is uh, gisteren pas in uh, Irak uh, gekomen, hij woont ook in Nederland. En Hij was in de ziekenhuis en heeft hij gehoord dat een van, die, uh, uh, okay, okay. van de consulaat die zou gewoon komen, een van, van de medewerkers Die zou vandaag okay. voorschijnen en elkaar Goed. Nou, um, wij houden dit verhaal in de gaten, mede ook via u. Dank u wel, meneer Heidegger voor het verhaal Zastien. over Zastien. uw uh, zwager. En meer over dit verhaal vindt u trouwens op onze website nos.nl. .no. De verkeersinformatie A1 bij Hengelo is vrijgegeven na een ongeluk. Dat is mooi, die file lost snel op. Maar op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... daar groeit de file nog tussen Leidschendam en Soeterwouden-Rijndijk... 9 kilometer. Ongeluk met een busje en een personenauto. De rijstroop is dicht. Omrijden kan het beste via Wassenaar over de A12 en de A44. Marco Bivisser stond in de goal eerder vanochtend. Ja, toen scoorden ze gelijk... Maar dat heeft natuurlijk niks met uh, Mark Robin te maken, toch, Mark Robin? Nee, nee, nee, nee, bij hem al. <laughs> ik ben even van het veld afgegaan, want ik weet niet of je het kan horen op de achtergrond. Er wordt nu even gestofzuigd. Dat is ook belangrijk, want uh, het moet natuurlijk wel een schoon en eerlijk speelveld zijn... voor al die uh, robots die hier straks uh, aan de slag gaan in Eindhoven. Uit veertig landen komen ze en de teams zijn uh, nu zo'n beetje aan het binnendruppelen... Uh, het gaat trouwens niet alleen over voetbal hier vanochtend. Maar ook over zorg en over rampen en waar je robots allemaal nog maar meer voor kan gebruiken. Good morning. Good morning. Where are you from? Uh, I am from Korea. Korea? Ja. Yeah. En uh, do you have any sinds gekomen uit Korea? Hebben jullie yeah. nog geheimen meegenomen? any new secret technology that you can share with me? Oh, uh, <laughs> huh? uh, it's a secret. <laughs> oh, no, it's a secret. <laughs> <laughs> Ze staan nu allemaal over een laptop uh, gebogen. En ja, um, yeah, I'm, I'm no expert, so I cannot read that. But what are, what are you doing? Wat zijn jullie nou aan het doen? Oh, uh, we are doing it's calibration. Calibration? Yeah. Oké, okay, ze zijn de robot aan het kalibreren, dus aan het instellen, de settings. This is a very small robot. Dit is een klein robotje, die staat hier uh, op tafel. Wat does it do? Wat doet hij? Uh... Does it play football, soccer? Yeah. Okay. Yes. Er wordt eventjes, worden wat blikken gewisseld hier, van gaan wij dit nou vertellen of gaan we dit niet, uh, niet vertellen? Maar dit is dus het kleine robotteam. There are teams with big robots and also with smaller robots. En these are de the miniature robots, hè? Ja, Um, ja, say yes. yes. <laughs> yes. <laughs> dat is toch anders, dat ik kan het zeggen hier gewoon. Nou, ik, ik laat ze even. Good luck uh, today and enjoy. Veel plezier. Eén van de teams gaat straks nog eventjes verder kijken naar de concurrentie. Want dat is natuurlijk wel belangrijk. Wij zijn wereldkampioen en we moeten die titel natuurlijk wel zien te behouden. Dus ik spiek nog even verder hier. Heel goed, heel goed. Straks. Ja, Dan maar even spioneren. Ierse bankiers, want daar gaan we het over hebben, hebben hun regering doelbewust voorgelogen. Want op die manier wisten ze miljarden euro's aan overheidssteun op te strijken. Blijkt uit uitgelekte tapes van telefoongesprekken tussen managers van de anglo Irish Bank. En Ierland is nu geschokt door de geweteloosheid van de bankiers. Correspondent Arjen van der Horst in Londen. Arjen, wat is er duidelijk geworden na het beluisteren van die telefoontapes? Ja, misschien is het wel handig om te weten wanneer die gesprekken plaatsvonden. Dit was aan het einde van september 2008. Nou, de Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers is net omgevallen. Wereldwijd crisis. En dit heeft meteen een enorme impact op Ierland. Want die Ierse banken ja, die stonden toch al zo onder druk. Er was een enorme huizenbubbel, die had zich opgeblazen. En deze bank, waar deze bankiers voor werkten, Anglo-Irish Bank... Ja, die had de grootste problemen. Gewoon weg omdat ze de meeste leningen hadden uitstaan. Nou, de bank kan geen kapitaal meer krijgen via de financiële markten, zit dus muurvast en is dus afhankelijk van de overheid. En die overheid wil weten hoeveel geld hebben jullie nodig om overeind te blijven. En daarover hebben deze twee leidinggevenden van de bank dit gesprek. Dat nummer is zeven. Maar de realiteit is dat we eigenlijk meer nodig hebben. Maar de strategie hier is: je pull them in. Je get hem te te writer big cheque, and they have to keep they have to support their money, you know. Ja, ja, ja, ja. in the game. If they thought they normally have it up front, they might say that the cost taxpayers too high. Ja, de realiteit is dat de bank tientallen miljarden nodig heeft, maar de bankiers zeggen hier: ja, als we dit meteen zeggen dat we dit grote bedrag op tafel leggen, ja, dan schrikt de regering misschien wel terug, laten ze ons omvallen. Dus laten we met een kleiner bedrag beginnen. En dan komt die check, hè, dat echte bedrag, dat volgt dan vanzelf wel. En dus zeggen ze, we hebben maar 7 miljard euro nodig. En hoe komt dat bedrag ter stand? I picked him out of my arse, zegt hij al grappend. Vrij vertaald. dat bedrag is dus uit zijn duim gezogen... Maar die strategie, ja, die werkte wel. Want uiteindelijk zal de regering niet 7 miljard... maar 30 miljard euro in Anglo-Irish pompen. Ja, dat is een duim. Uh, uh, hoe wordt er gereageerd in Nederland? Ja, wat land? denk je? Ja. <laughs> Enorme woede, dat kun je je wel voorstellen. Want het was juist door die miljardensteun aan de banken dat de Ierse regering zelf in de problemen kwam. Hè? En, uh, uiteindelijk moest het met de bedelnap in de hand bij het IMF, de Europese Unie. Dat leidde op, uh, de afgelopen jaren tot een ja, ingrijpende reeks bezuinigingen en belastingverhogingen. Dus alle Ieren merken dat. Ja, er loopt al sinds vorig jaar een strafrechtelijk onderzoek... naar het mismanagement van Anglo-Irish. Uh, een van de bankiers in dit telefoongesprek uh, die je daar hoort... die is al gevlucht eerder naar Amerika... Dit riekt naar fraude natuurlijk. En dit bestaande strafrechtelijk onderzoek ja, wordt nu uitgebreid. En er komt een apart parlementair onderzoek naar de bankencrisis in Ierland. Maar wacht even, Ayan. Als twee bankiers van één bank dit kunnen. dan kunnen veel meer bankiers van andere banken dat ook. Ja, die vragen worden wel gesteld. Ja. En ik kan me nog herinneren: in 2008 waren er al meteen geruchten. dat de banken niet open waren over de werkelijke steun die ze nodig hadden, dat ze dat eigenlijk uh, dat ze te lage bedragen noemden. Daar zal dit parlementaire onderzoek ongetwijfeld uh, naar kijken. Heeft nog een ander ingrijpend gevolg, mogelijk ingrijpend gevolg... en dat is voor de onderhandelingspositie van Ierland in Europa. De Ierse regering wil een betere deal met de Europese Unie... over de miljardenlening die uh, ze heeft gekregen. Minder renteafdragen bijvoorbeeld. Misschien dat zelfs een deel van de schuld wordt kwijtgescholden... zoals dat ook met Ierland, uh, Griekenland gebeurde... Maar ja, met deze onthullingen zal het wel veel moeilijker worden... om de Europese partners te overtuigen van zo'n betere deal. Arjan van der Horst over bankenoplichting en grote bedragen... die uh, uit de duim werden gezogen. Mm -hmm. Of zoiets. Pet Shop boys, hoort u samen in Cheese Madonna. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Opnieuw aanhoudingen in de strijd tegen mensenhandel bij IJmuiden. RTV Noord-Holland meldt op de website dat de Marashocee tijdens een controle bij de ferry van IJmuiden naar Newcastle twee mannen heeft aangehouden. Het gaat om een Fransman en een Albanese. En het vermoeden bestaat dat de Fransman en de Albanese probeerden de Fransman, de Albanese, probeerde te smokkelen. Oh, niet andersom. Probeerde, nee. Het Nederlandse Bureau voor Toerisme komt op haar website met een voorspelling... van het aantal buitenlandse toeristen dat deze zomer de vakantie in Nederland doorbrengt. 2,7 miljoen zijn dat er, en dat is 2% meer dan vorig jaar. Groei van het aantal bezoekers komt vooral doordat meer mensen komen uit de opkomende economieën... als Brazilië en China, en de populairste bestemming is Amsterdam. Ja. Dan nog eventjes naar een verhaal dat internationale media-aandacht heeft gekregen... namelijk een filmpje van Geen Stijl. In het filmpje is te zien, uh, we hebben hem hier ook bekeken... hoe twee Europarlementariërs zich aan het einde van de dag melden... in het Europees Parlement en vervolgens weer vertrekken. Door zich te registreren krijgen ze voor hun bliksembezoek... de gebruikelijke vergoeding van 300 euro, zonder verder aanwezig te zijn. Geconfronteerd met hun gedrag moeten verslaggever en microfoon het omgelden. You just arrived, you sign in and you, and you leave I have no. Hey! Please do not st touch that stone! Yeah vervolgens hier nog even keer. werd niet gewaardeerd... door uh, de parlementariërs, dat geen stel ze daarmee confronteerde. Um, op de website van de Vare aandacht voor de documentaire serie Uitgezet... die vanavond begint in de serie... worden kinderen van asielzoekers gevolgd na hun uitzetting. Volgens de omroep is het nagenoeg onbekend hoe het kinderen vergaat... na zo'n uitzetting. In de eerste aflevering krijgen we te zien hoe de dromen van kinderen... in rook opgaan als ze terugkeren naar landen met gewapende conflicten... zoals Irak en Afghanistan. En het Amerikaanse blad Forbes heeft de top 100 gepubliceerd van invloedrijkste beroemdheden van 2013. Nou ja, het is niet heel verrassend. Voor de vijfde keer op rij voert Oprah Winfrey de lijst aan. En in de top staat dit jaar Lady Gaga op de tweede plaats... gevolgd door Steven Spielberg, Beyoncé en, ja, daar is ze weer, Madonna. Lage Rensen vinden we terug op. Ik moet even scholen. 2000, 3000. Kan niet vinden. Goed, genoeg gepraat na negen uur. Oh, hier, oh, op jij. De rellen in het westen van China. Er zijn, nu uh, serieus, 27 doden bijgevallen. Blijft u luisteren, zo dadelijk meer. Ranomi, Chromo Wijjojo. Van Janne Vos, Epke Nederland barst van het talent en van de ambitie.